Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem kampt met wateroverlast... In de buurt is een waterleiding gesprongen en daarom moest het museum zijn deuren sluiten. Door de leidingbreuk is een grote hoeveelheid water richting het museum in het Sonsbeekpark gelopen. Ook het naastgelegen restaurant staat blank. De Arnhemse brandweer probeert het water weg te pompen. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Vorige maand had het watermuseum ook al te maken met wateroverlast. Toen kwam dat door smeltende sneeuw. In Hoek van Holland is een verzorgingshuis ontruimd geweest nadat een aantal bewoners en medewerkers onwel was geworden. Er hing een vreemde lucht. Veertien mensen in het Bertus Bliekhuis klaagden onder meer over misselijkheid. Ze werden gecontroleerd door ambulancemedewerkers, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer was het te warm in het verzorgingshuis en werd er slecht geventileerd.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 Ingvar Kamprat was 91 jaar. Het NK Allround schaatsen is met groot machtsvertoon gewonnen door Marcel Bosker. Hij won drie afstanden en sloot het weekend af met een riante voorsprong op Lex Dijkstra, de verrassende nummer twee. Met nog minder dan twee weken voor de Olympische Spelen ontbraken op de NK Allround alle grote namen. Bij de vrouwen werd Anouk van der Weijden Nederlands kampioen. Ze bevestigde haar favoriete rol door drie van de vier afstanden te winnen. Het weer. In het noorden wat lichte regen en in het zuiden wat zon. Met maxima van 10 tot 12 graden is het zeer zacht. Ook morgen is het nog zacht. ochtends is het overwegend droog. Smiddags gaat het regenen. Dit was het en dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.